Vijf uur. Mautscheurs met het voor journaal De Britse pjacht in Sunbury on Thames, net ten zuidwesten van Londen. De operatie houdt verband met de aanslag van gisteren in de metro in Londen. Er wordt een huis doorzocht. De bewoners van omliggende woningen zijn het voorzorg geëvacueerd. Vanmorgen werd een verband daarmee in de havenstad Dover al een 18-jarige jongen opgepakt. Op basis van informatie van hem is de politie nu met de klopjacht bij Londen bezig. De politie spreekt van een belangrijke aanhouding, maar wil in het kader van het onderzoek geen nadere details naar buiten brengen. Doordat de bom in de metro maar voor een deel ontplofte, bleef de schade beperkt. Er vielen geen doden, wel raakten dertig mensen gewond. Het leger van Bangladesh en een aantal hulporganisaties zijn bezig met de voorbereidingen voor de bouw van 14.000 noodgebouwen om uit Myanmar-gevluchten Rohingya op te vangen. In elk gebouw kunnen zes gezinnen worden ondergebracht. Meer dan 400.000 Rohingya zijn hun thuisland Myanmar ontvlucht. Het leger zou dorpen plat branden en de inwoners verjagen. De Rohingya zijn een islamitische minderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar. Bij de Duitse stad Mülroze, bij de grens met Polen, is een vrachtwagen met 51 illegale onderschept. De Turkse chauffeur was aangehouden op verdenking van mensensmokkel... Waar de illegale het laadruim zijn ingestapt en hoe lang ze onderweg waren, is niet bekend. De vrachtwagen was Duitsland via Polen binnengekomen. En Max Verstappen is er net niet ingeslaagd zijn eerste pole position in te pakken. In Singapore was Sebastian Vettel hem te snel af. Verstappen start morgen vanaf de tweede plek. En een van de vrije trainingen was Verstappen wel de snelste. Als hij op pole position was gestart, zou dat de eerste keer zijn geweest dat een Nederlander was gelukt. Het weer, de buien nemen de komende uren af. Vannacht en morgen vroeg plaatselijk mist. Daarna soms zon, maar ook een bui. Het wordt dan 15 tot 17 graden. En dit was het. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 All the while Ooh, how oh, it kills you when you cry ah, ah, ah. You know my heart There's no word i've of a lie Every day you show me something new about me Honestly, I could never really without you Look at me as a soul will never die with you, I will be forever by your side. We zeggen allemaal een uh, hele goede middag weer hier op die 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk tv-tekst hier in Zandvoort. En uh, ja, wat ik mij heb laten vertellen ook op DHB+. Mijn naam is Fred Haai en uh, ik ben bij u tot de klokjes van 7 uur met Entertainment for You. En natuurlijk hebben wij uh, ja, onze zaterdaggast ook hier uh, aan tafel zitten. Daar gaan we zo over hebben over zijn, uh, zijn nieuwe single. Maar eerst nog een plaatje van Frans Duits. En uh, ja, wat is dan liefde?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 dan is daar de liefde. Wat is dan, liefde? Vergeven, hoor daar zo bij. Maar jij kan het niet, jij hebt te veel verdriet. Jij moet door, want je verloor. Vertrouwen in mij.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 Noem jij dan liefde, wat is dan liefde?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 Wat je bedwidend maakt, heeft ooit geluk gebracht. Ja, dat is liefde, dat is dus liefde. Vergeet. Weer voor, want alleen jij bent toch te voor mij. De Entertainment for You, gast. Ja, en dat is uh, mits uh, van Essen. En dat allemaal uit tot het uh, ja, dichtbezijnde Utrecht ja, eigenlijk. Ja, een hele ja, goede middag. Ja, hele goede middag. Hey, uh, ja, vertel eens eventjes uh, ja, wie je bent, waar je vandaan komt, wat je doet. En uh, ja, wat je uh, eigenlijk naast het zingen uh, het uh, ook nog doet. Ja, klopt. Ik ben Michel uh, van Es. Ik ben, ik ben uh, 22 jaar. Ik kom uit, uh, uit Utrecht en uh, ik heb natuurlijk net een uh, nieuwe single uitgebracht. Ja. En, uh, ja, naast het zingen heb ik ook nog een uh, een Oké. Okay. En dat is uh, ook hier in Noord-Holland ge gevestigd, hè? Wat zeg je? Dat is ook hier in Noord-Holland uh, Noord gevestigd. Nee, dat is ook ja. nog Utrecht. Veenendaal, dat is ook nog Utrecht. Oh, is dat? Oké. Okay. Dat ligt tegen het Gelderland <laughs> aan. Zeg <maar>. uh, Oké. Okay. <laughs> hey, um, ja, we gaan het eventjes eigenlijk uh, over je nieuwe single hebben. Ja, Want, leuk. Ja, ja, daarvoor ben je hier. Ja. Uh, mijn allergrootste liefde. Uh, ja, is dat uh, persoonlijk vlak? Uh, uh, ja, waar, waar gaat het over? Nou, niet, ja, niet echt persoonlijk. Ik heb, uh, ik heb wel een vriendin, zo is het niet. Maar uh, ja. ik heb zeg maar... Uh, ja, ik heb voordat ik met deze single uitkwam, heb ik al wat andere singles opgenomen ook. Uh, uiteindelijk heb ik die niet uitgebracht, omdat het, uh, ja, het was toch niet helemaal mijn ding was, zeg maar. En uh, ja, ik dacht bij me eigenlijk moet met iets komen wat, uh, wat herkenbaar is voor de mensen, zeg maar. Ja. En wat mensen leuk vinden. Ja, ik denk: wat ga je dan doen? Ik denk: uh, ja, je kan van alles doen, natuurlijk kan ik dit liedje natuurlijk, uh, omdat het een koffer is van uh, René Vrogen, het liedje Crazy Way About You. Ja, dat is uh, inderdaad... Uh, de melodie uh, komt heel bekend voor je. Klopt, ja. ja, ja. En dat is, best, dat, ja, dat is best een hitje geweest toen die tijd. Ja, ja. Maar uh, ja, er zijn nog steeds jongens, uh, collega-artiesten in het land... wie het liedje van hem uh, nog steeds zingen, zeg maar, tijdens hun optredens. En uh, ja, dat had ik hier en daar links en rechts wel eens een keertje gehoord. En ja, als ik dan keek, dat publiek dat deed altijd leuk mee. Uh, ja. Dat werd leuk opgepakt. Ik denk, nou, ik denk als ik hier nou eens... Uh, ja, een Nederlandse, een Nederlandse versie van maken Maar ik denk, nou, misschien kan dat uh, wat worden. Nou, en... Uh, ja, voordat ik eigenlijk... De, de productie die, die ligt in de handen van Manfred. Uh, Manfred Jongendeles. Ja, alleen, man, nou, ja, ja, ja. alleen voordat ik naar hem toe ben gegaan... Ik denk, ja, wat moet ik nou doen? Nou, ik lag een keertje s'avonds in bed. Een keertje telefoon gepakt. En... Uh, ja, oordopjes ingedaan. Twintig keer het liedje van vroeger afgeluisterd. <laughs> zeg maar, want ja, ik had er nooit een liedje geschreven. Ja, uiteindelijk heb ik het toch, uh, heb ik het toch zelf gedaan. En uh, maar ja, met die tekst ben ik naar Manfred toegegaan gegaan eigenlijk. Ja, met succes. Ja, met succes. We hebben een paar kleine dingetjes moeten veranderen. Maar uh, ja, uiteindelijk is het zo, uh, zo, zo gebleven uh, als hoe het was. En uh, ja, dit, is het, uh, dit is het geworden. Nou, dan gaan we hem eventjes beluisteren. Dan komen we daar zo op, uh, op terug. Ja, hartstikke leuk. Ah, Oké, okay. komt ie. Wit van Essen en uh, ja, mijn allergrootste liefde. Ik weet het zeker, mijn allergrootste liefde, mijn allergrootste liefde. Van Essen en mijn allergrootste liefde hier aanwezig in de studio bij ZFM. Op die 1069. Blijf lekker luisteren. Tot zeven uur ben ik bij u. En uh, ja, een lekker nummer, uh, Mitch. Ja, dankjewel. Ja. Uh, ja, ik weet dat er ook een uh, videoclip van gemaakt is. Klopt. Kun je daar nog wat over vertellen? Ja, uh, die, die, uh, die videoclip die hebben. Ja, het is eigenlijk een beetje allemaal een beetje vlug-vlug. En was een beetje haastig allemaal. Want uh, ik heb dat liedje opgenomen bij Manfred. En uh, ja, drie dagen later vloog ik naar Spanje. Maar ik denk, ja, ik bleef daar bijna drie weken. Ik denk, ja, ik denk, dan is het liedje dadelijk, die, die single is al uit. Ja. Dan dus zit ik drie weken in Spanje en dan kom ik terug en dan moet ik nog een clip opnemen. Dus we hebben de clip maar in Spanje opgenomen, zeg maar. En uh, ja, we hebben daar een, een, bo een boot gehuurd. En, uh... Ja, dat uh, had ik in een ander clipje gezien, ja. Wat inderdaad. zeg je? Dat had ik in een ander clipje gezien, ja. Ja. Ja, dat was inderdaad een leuk jacht. Ja, dat was, <laughs> was, een leuk was een leuk bootje. Ja. En... Uh, ja, en ik had uh, natuurlijk uh, ja ik liep eigenlijk, ja, ik moest natuurlijk ook een, uh, een vrouw hebben voor in mijn clip. Ja ja toen heb ik daar eerst de, de eerste vier dagen in Spanje, daar in Tormelinus heb ik daar over de Boulevard heen gelopen. En uh, ja, ik denk ik ga er maar eentje van het strand afplukken. Okay. Totdat ik, bij, totdat ik uh, daar bij een, bij een strandclub kwam. En uh, ik weet niet of je kent uh, die discotheek uh, De Vum, Vum. Ja, nee, nee, ja, ja, ja. Bianca. Bij Bianca, ja. Ja, ja, ja, ja. En toen zat Bianca daar, die zat bij die club en die zegt tegen mij, ze zegt, wat ben je aan het doen? Ja, ik zeg, ik moet er iemand hebben voor in mijn clip. Ik zeg, ik ga er zo eentje van het strand aftrekken, denk <laughs> ik. Toen zegt ze nou, ze zegt, we doen het, dat was op donderdag, ze zegt we doen het wel anders. Ze zegt zondag komt uh, uh, Genevieve van dat televisieprogramma, weet je wel, uh, van dat programma Oh, daar gaan we weer. Die ja. komt hierheen, want die komt draaien bij mij in de voet zegt ze. Ze zeg, zal ik haar vragen? Anders ik zeg, nou, ik: Nou, als je dat wil doen. Dus nou, zij heeft voor mij gebeld. En uh, dat was goed. Dus uh, we hebben het zo gedaan. Oké. Okay. Nou ja, dat is uh, in ieder geval een, een leuke clip geworden, hebben we gezien. Ja. Dus ja, als ze willen kijken op YouTube te vinden. Ja, dan is die altijd te vinden onder, ja. uh, onder Midsonesse. van Essen. Mids van Essen inderdaad. En uh, mijn allergrootste liefde kunnen ze ook indrukken. Dan kom je ook auto dan automatisch voor komt die ook automatisch ervoor. En dan, ik denk uh, aan de hand uh, daarvan gaan we uh, ja, toch wel een, een lekker zomers nummertje draaien van uh, Lexington. En, dobro, en dan, eh, weet je, is low. star isa some voice na era dobro danie na come ci svol oh yes that's dobro je da si dobro bilo čija. Da si dobro je. Neka si. dobro da nije neko veće zlo. Het is precies wie al op de projeda, ze doet de elogie aan, Ko si, koji onih dana još vijepa si Šta su ove godine bez mene ti doniele Kažeš mi nije to moja stvar I da sam tvoj najveći promašan Dobro da nije nekoveće het is mijn hart, het is al dat het dobro is, dat het goed is. Laat het goed zijn, niet iets slechts is. Dit is mijn hart, het is al gezwollen. dat Dobro da nije neko već je zlo, ovo je srce moje već preživjelo Dobro je da si dobro bilo čija, da si dobro je Neka, neka, neka si dobro da nije neko već zlo Ovo je srce moje već preživjelo, dobro je Da si dobro bilo čija, da si dobro je Cassina, Zo, dat was hij dan. Lexington en uh, Dobro, dan die uh, Ja, uh, wat vind je ervan, uh, Mitch? Ja, ik zei net, niet, ik dacht eerst dat het Turks was, maar. Uh, <laughs> nee, nee, nee dus, dat is een uh, lekker plaatje. toch, Ja, ja toch? Hé, hey, um, uh, sites. Uh, ben je in bezit van eigen site? Uh, Klopt. Uh, ja? Ja, ja, ik heb. Uh... Nou, speciaal, uh, ja, speciaal, ik was nog zo bezig met het so social media eigenlijk, maar ik heb uh, gezien dat het toch wel heel belangrijk is. Dus ja. uh, ik heb gelijk een website laten bouwen en uh, vind ik leuk, pagina, alles erop en dan, denk Ik denk ik moet het gelijk goed hebben. Ja, uh, dat, dat kunnen we vinden onder www.mitsvanssen.com. Www Oké. Okay. En uh, op Facebook bij die likepagina is het gewoon uh, Mitch van Essen. Ja, ja de Facebook en uh, volgens mij weet je ook Twitter. Twitter ook, ja. Ja, daar moet ik nog iets meer gaan gebruiken, want ik moet alles tegelijk doen, nou, natuurlijk. Ah, okay. Dus daar nou zit ik eerst elke keer op Facebook en dan vergeet ik dat Twitter weer. Dus. Ja. Maar ik probeer het af en toe nog wel, uh, ik probeer het af en toe allemaal bij te houden, natuurlijk. Ah, oké. Okay. Hé, uh, ja, wat zijn jouw toekomstplannen binnen de muziek? Ja, nou, dat, is natuurlijk, dat wordt natuurlijk nog elke keer gevraagd uh, tijdens die uh, promo -tour eigenlijk. Ja. Ja, ik heb wel uh, elke keer gaan roepen, ja, volgend jaar of over vijf jaar wil ik uh, het Ziggo Dome vol hebben. Of uh, de hama, ik nog even wat. Maar ja, ik denk, uh, ja, ik heb uh, ja, mijn toekomstplannen eigenlijk... Uh, ik vind het al mooi eigenlijk als ik uh, in de komende jaren wat uh, mooie singles mag uitbrengen eigenlijk. En uh, wat goed ontvangen wordt bij het publiek en uh, wat de mensen leuk vinden. Ja. Dat ik daar uh, een beetje succes mee krijg, dan uh, ben ik al heel tevreden, denk ik. Ja, dat is een beetje een succesje van uh, Walter Cruz of zo, of, uh... Ja, dat is toch goed, nee, dat, ja, dat is toch goed, dat is toch goed. Ik bedoel, dus je niet, het niet week, te goud. Ik kwam volgende week ook tegen met een nieuwe S-klasse, dus het zal ook wel ah, aangegaan zijn. Ah, ja, ik bedoel, dat chico is, <laughs> is, is die al geweest volgens mij, als het goed ja. is. Ja. Dus, <laughs> dus, nou ja. Hè. Hey, um, maar, ja, legt u al wat nieuws op de plank, of uh, is dit echt... Uh, ja, ik wist natuurlijk... Uh, ja, want het is natuurlijk een debuutsingel eigenlijk. En uh, ik wist niet goed wat ik moest doen. Of ik dit jaar nog een plaatje moest braken eigenlijk. Of, uh, of dat ik zou wachten een beetje tot het begin volgend jaar. Maar ik ga er niet mee wachten. Ik ga uh, over een week of twee uh, ik ga nog een keertje naar Spanje toe. En uh, als ik terugkom, dan, uh, dan ga ik terug, uh, weer terug naar Manfred. En dan gaan we kijken of we wat uh, een hele mooie opvolger kunnen maken eigenlijk. Oké. Okay. En opvolger, heb je al een idee? Of? Nee, ik heb... Ik, ik ben niet serieus, daar lieg ik echt niks van. Ik heb echt geen idee, ik weet echt nog niet wat ik wil, wat ik ga doen. Ik weet alleen dat ik uh, in deze stijl verder wil gaan. Dit is, uh, dit is muziek, uh, of dit plaatje wat ik nu uitgebracht heb. Dit is muziek wat ik ga gewoon maken. Ja. En uh, wat goed opgepakt wordt bij de mensen. Dus ja, dat, uh, ik ga hierop verder eigenlijk. Oké, okay. nou dan gaan we nog even een plaatje draaien van uh, Sineke en uh, Wesley Klein. En alleen nog maar in mijn dromen. Heel leuk. Onervaren waren wij denkend in die tijd We veel te jong voor vastigheid, we waren liever vrij Ik had mijn leven, maar ook jij had zoveel nog te doen Toch dus zit jij in mijn hart, in mijn hoofd, Het is een heel oud-Duits liedje, toch? Uh, ja, de, de melodie wel, ja. Ja, ja dat dacht dat, ik al. Ja. Ja, alleen nog in mijn dromen. Uh, Wes Klein en. Uh, zo, dan ben ik even. Zieni weer. Zieni, ja. <laughs> <laughs> ik moest even denken. Uh, nee. Ja. Hey, um, ja, we hebben we het net al over gehad. Die, die toekomstplannen. Nou ja, dat, uh, dat leggen wel... al. Uh, tenminste, je gaat eerst nog even naar Spanje. Ja. ja. En ja. daarna ga je inderdaad wat, wat in elkaar. Uh, dan gaan we nog... Uh, gaan we... Breien, vlanzen, Ja, breien, hoe vlanzen. Je vlanzen. zeggen. Ja, net hoe je, net hoe je het wil ja. doen we natuurlijk. Ja. Nee, maar uh, ja, er gaat natuurlijk altijd een hoop werk in zitten. Je denkt altijd dat je het even één gauw, 1, twee, drie doet. Alleen... Uh... Ja, er gaat meer tijd in zitten dan je denkt. Inderdaad. Ja, klopt. Klopt. En, ja, wat, wat, wat, wat kan je nog vertellen over uh, uh, je single? Over de allernieuwste single natuurlijk. Ja. Ja. ja dat is ook natuurlijk de enige. Nee, uh, ja, ik denk dat we op het moment dat we heel goed gaan... Ik ben al... Uh, ja, op een hoop plekken ben ik, ben ik geweest. Hij wordt goed ontvangen. En uh, in het land uh, tijdens optredens ook merk ik ook... Uh, ja, als ik ermee opkom met het liedje... dat ik gelijk een, een dansvloertje vol heb eigenlijk. En uh, nou, ik sluit er ook altijd mee af. En uh, ja, dat is ook één groot feest. Dus uh, ik denk dat we, daar niet, uh, dat we daar niet heel ontevreden over mogen zijn. En uh, ja, verder bij alle, bij alle radiostations hier in, door heel Nederland in Brabant... Uh, nou een beetje deze kant op. Uh, overal ja. wordt het goed opgepakt en wordt het gedraaid. Dus uh, ik denk dat voor een eerste single dat niet heel slecht is. Nee, nou, uh, uh, helemaal niet. integendeel. <laughs> nee, <laughs> ik bedoel, het is een lekkere uptempo Dus uh, ja. Ja, klopt. Het is herkenbaar voor de mensen. Mensen vinden het, het leuk. De melodie is inderdaad je? bekend, uh, ja. De tekst is ook niet heel moeilijk. Ik heb het ook niet heel moeilijk gemaakt. Dus als mensen het je drie, vier keer gehoord hebben... dan, uh, dan kunnen ze het meezingen. Dus... Ja. Uh, even kijken. Want dit is, uh, deze studio is uh, je laatste. Of, of moet je nog verder toeren? Uh, Nee, ik heb, er nog wel, ik heb er nog wel een aantal. Ik ben ook al bij een hele hoop ben ik al, ben ik al geweest. Um, even denken. Ik geloof volgende week heb ik, er nog, heb ik er nog twee. Ik moet er geloof ik nog een keertje naar België toe. Nog een keer naar Friesland. Oh, okay. Dus we zijn nog niet klaar. Nee. En optredens? Heb je daar al uh, uh, wat, wat staan? Of, uh, ja, die optredens. De, ja, of dat, is dat allemaal privé? Uh, nee, dat was, nee? Dat, was okay. allemaal, dat was allemaal al, al, al aardig druk. En... Uh, Zoals gisteren, gisteren had ik nog een optreden in Soesterberg en in Wierde. En uh, vanavond gaan we naar Waddingsveen en uh, eentje in Utrecht. Oké. Okay. Uh, dus staat, staat, staat er nog wat op de, op de agenda qua evenementen uh, binnenkort? Ja, uh, ja. Ik weet het ook niet meer allemaal uit mijn hoofd, maar alles op de agenda Oké, okay, maar op dat de, is de op de, de pagina de, web... te vinden van jou. Wat zeg je? Dat is op de pagina de agenda, is te, op de, ja. de site van jou te ja, ja, vinden. Tot. Oké, okay. dus nou ja, dan moeten ze zich daar eventjes Even toe wenden, inderdaad. En anders eventjes via Facebook jouw berichten. Klopt, nou, dan ik zet er no goed. normaal zet ik er altijd alles op. Ja toch? Ja. We gaan nog een plaatje draaien van Omi. en uh, ja, Een zomerrit van vorig jaar en cheerleader.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 Cheerleader. Ja, een heerlijk nummer. Vast ja, een wel een bekend goed... uh... ja, bij jou Dit, is, dit is een heel goed plaatje, ja. Maar ja, ja. ja die was vorig jaar al... Daar draaiden ze de, draaide ja. de stekkers ermee uit. Ja, ja, dat is sowieso ook uh... in, de, in het buitenland. Ja, dus klopt. Uh... Hey, um, ja. wat, wat, wat, wat kan je verder nog vertellen eigenlijk? Uh... Ja, wat wil je horen, zeg maar. <gMoans> ja, <lacht�> ik, ik weet niet wat we uh, eigenlijk nog uh, hebben we hebben eigenlijk eh, qua zien helemaal niks hebben we al, nee hebben nee hebben we hebben we alles al gehad hoe zie je verder ja ja hier is, hier is prima nou nee, ja behalve de regen ja, oh, goed, God, he, ja. Ja, vandaag valt het mij gelukkig maar nee dan, ik eh, denk ik zit dicht bij het strand ik denk het zal ja ja ja nou ja je weet het de wind van zee dat ja is, is altijd niet veel goed hey, nee. maar um, ja de, de, het, het, uh, deze single uh, het soort muziek, uh, dit wil je uit gaan blijven brengen. Ja klopt, uh, het, is, ja, het is een beetje een stijltje van alles wat, het is een klein beetje ik weet niet of je hem nog kent, ken je nog uh, Milan Milano? Ja, ja, ja, ja, ja hij is ja. inmiddels gestopt met zingen, maar dat is alweer een jaar of drie geleden dat hij uh, met ja. dat singles kwam ja, maar een, maar een, een leuke beetje, singles, ja. ja het is een ja. beetje van, van alles wat, het is een klein beetje iets weg van Sean West en een klein beetje van, van het Milan Milano, ja, ja zo ken je er nog wel een paar op noemen wat een klein beetje vergelijkbaar is maar het is een beetje de muziek van tegenwoordig wat de mensen willen horen. Die stel. Een klein beetje met een, met een gitaartje erin. en toch een accordeonnetje eroverheen. En ja, dat, dat, dat is wat de mensen leuk vinden. Ja, dus, ja, soms vinden ze het toch wel een, een leuke ballad ook uh, uh, prettig. Ja, klopt. Die, die zijn er ook. Maar. Uh, en ik vind het zelf ook persoonlijk. vind, vind, vind, vind, vind ik dat mooi. Alleen, uh, ja, qua optredens en, en doen. ja, dan is dit, dit toch iets wat de mensen nou, graag ja, willen dansen. Kijk, als je. ik bedoel. Laten we even andere Hazes nemen. Die, die, die, de vlieger. Bewijzen van. Ja. Het, is de, het is een ballad, maar die wordt toch overal meegedaan. Snap je? Dus zo'n ballad is natuurlijk altijd wel... Ja, ja dat doet, is, doet het, dat, het altijd goed. Dat ben, dat ben ik met je eens. Maar ja, kijk maar naar zijn zoon nou. Wat hij uitbrengt. Ja, dat is inderdaad. <laughs> ook aardig wat. ja die is aardig aan de weg aan Timmer inderdaad. Ja, nou, ik denk dat hij er al, dat hij er al een heel eind is. Ja, ja. ja. Ik denk... Ja, we gaan nog even een plaatje draaien. Hans Verzeggelen, redi. Ja, ken je die? Of, Hans ja, Komt hij dan? niet hier uit de buurt toevallig? Oh nee, dat is Hans Steiger, ja, is dat hè? Hans Steiger, is ja. dat ja, ja, ja, ja, klopt. Die, ja, die ken van ik Haarlem, wel. Inderdaad. Hey, Hans Verzegel en uh, hij hebben het over. Laten we gaan. Het leven gaat te snel voorbij. Het is nog maar even tussen jou en mij. Word ik wakker van jeugd, dan wil ik vluchten voor de sleur. Ik neem je aan mijn hand. Kom, liefste, laten we gaan. Het de tijden aan. Kom liefst te laten we gaan. Heel vlug je twijfelt een en zucht en misschien weg terug. Ik wist altijd wat ik aan je had. Belafheid met hoop volgen wij ons paard. Maar als goudland niet bestaat, wil ik niet dat je gaat, want jij blijft mijn schat. Kom liefste, laten we gaan. Betere tijden aan, kom op liefste. Kom liefste, laten we gaan. Heel vlug, je twijfelt, een tel en zucht. Kom liefste, laten we gaan. Uitbreken betere tijden aan. Zij voelt een tel en zucht. Maar er is geen weg terug. En ik ben er was En laten we gaan. Ja, dat En ik ben er ik in zijn niet Ja, En ook een, ja, een mooi ik denk, rustig? Ja. ja, maar dat is misschien ook wel mooi, mooi om te maken een keer. Maar uh, ja, ik denk dat ik eerst nog even een klein beetje gas moet geven voordat we... Ja, inderdaad. Uh, ja. Het is de eerste single nog maar. Uh, ja. Dus uh, ja, De volgende de, verwacht je wanneer de, komt hij de uit, denk je? Ja, ik ben aan het uh, twijfelen. Ik, uh, uh, ja, dus ja. ik denk dat het toch... We zijn al over twee weken, zit het weer in oktober. Dus ik denk dat het toch... Ik denk... Februari of zo? Nee, begin november. Oh, uh, Oké, okay, zo snel al. Dat moet, dat moet nog wel gaan lukken. Oh, als ik zeg half oktober, dat gaan we niet meer redden natuurlijk. <laughs> nee, nee, natuurlijk. Nee, maar de, uh, ja. Nee, we gaan het afwachten. Ja, nee, hartstikke leuk. En, uh, als, en... Ik, als ik met een nieuwe single kom, dan, uh, ja, dan, dan kom ik weer een keer terug. Tuurlijk, zien dus, moet je graag sowieso weer terug natuurlijk. Hartstikke leuk. En uh, ik zie al dan weer uh, een uh, kwart voor zes gaan. En, we gaan ja, wel weer vlak ik, naar het nieuws denk ik. Uh, ja, dan gaan we ook een beetje inderdaad naar het nieuws. We moeten ook nog iemand bellen. Dus, uh, oh, dat nog. dus uh, ik, ik denk dat ik jouw plaatje nog een keertje ga draaien nu. Hartstikke leuk. Ja, gaan we doen. Mits van Essen en uh, Mijn Allergrootste Liefde. Voor degene die hem nog niet heeft gehoord. En uh, ja, natuurlijk ook uh, te bezichtig op uh, YouTube. Dan kun je de clip uh, eventjes uh, bekijken. Ik weet het zeker. Mijn Allergrootste Liefde. De spiegel na zichzelf te staren Zoek het naar de rimpel En wat grijze haren Een knipoog naar zichzelf ha, Lachte zijn tanden bloot Zo glad en gemaakt Hij voelde zich groot Een echte ongewoon. Zijn bloesje al open Maar kon van de armo Nog geen oud fiets kopen Verhalen zat Zijn zakken waren leeg Dan dacht hij maar aan één ding Terwijl hij daarover zweeg Zo knap kon ik nog maar ruilen, want ik heb geen enkele cent op zak, dat is om te huilen. Ik kan met mijn scharen mijn huur niet betalen en met al. Niet arrogant, maar gewoon zelfverzekerd Hij heeft in elke kroeg nog nooit een biertje afgerekend Blijft poffen elke dag, drinkend op de wonnenfooi Daar kom ik wel mee weg, dacht hij, ze vinden me toch mooi Maar dat werden mensen zat, niemand wilde helemaal plenen Zijn gordijnen bleven dicht, leek op een dag verdwenen Niemand hoorde nog van hem, hij keerde nooit meer terug Soms klinkt een dronken stem, in de nacht onder een brug Was ik maar rijker niet zo knap, John de Beven. En uh, ja, we gaan ook nog eventjes iemand in de uitzending halen. En dat is Dave Korteweg. Ik zou zeggen, Dave, een hele goede ja, middag nog. Hele goede middag. Een hele goede middag, ja. We misten elkaar even. Ja, dat klopt. <laughs> maar het is goed gekomen. Ja, toch. Hé, hey, um, ja, eventjes over jouw single. Want ik heb hier, ja. uh, ik heb hier een collega van je in, uh, in de studio zitten natuurlijk. En dat is uh, Mitch, uh, Mitch van Essen. Ik weet niet uh, of je hem kent. Ja, ik ken, ik ken hem wel voor, via VIA, via Cobus Engels en zo. Ah, dus, oké. Dan gaan we het even over jouw single hebben. Ik laat je nooit ja. meer gaan. Dat klopt. Hoe is die ontstaan? Wat, wat, wat, wat bezielde je om, om dat nummer te maken? Nou, ik zit al zo'n uh, zo 14 jaar in de muziek. Qua muziek draaien ook. Ik heb een eigen drive in. Ja. En dan doe ik uh, bruiloft en partijen. En, uh, door het hele land? Ja, de meeste uh, omgeving Arnhem, laat maar zeggen. Maar ik, ik, ik ga nu wel richting, uh, richting verder weg, laat maar zeggen, David de Os en zo, dat soort dingen. Okay. Die kant op. Ook uh, namens, uh, namens Enrico, dat ja. ik, uh, die vraagt mij af en toe uh, of ik bij hem dan even kom zingen, weet je wel, uh, ja. bij Enrico en friends En zo kom je weer wat verder. Ja, nou ja, ik bedoel, uh, je moet uh, elkaar een beetje ondersteunen, zeg maar. Ja, elkaar een beetje helpen en dan, uh, en dan komt het wel goed. Ja, wel, tuurlijk. Ja, nee, Ik bedoel, dus, uh, Ja? Dus eigenlijk, uh, uh, ik zit zo'n uh, 14 jaar in de muziek en 10 uh, jaar uh, doe ik er ongeveer bij zingen. Ja. Bij dat draaien erbij. En, uh, ik had al wel eerder uh, in gedachten om een uh, zingeltje uit te brengen, maar ik wou het dan wel echt goed doen, weet je wel. En, ja. Uh, daar heb ik al. Een tijdje op zitten wachten, maar uh, ik dacht uh, dit jaar: van uh, ik ga het gewoon doen. En, uh, het, is, het is een nummer wat, is, wat je. is eruit gekomen. Ja, het is een nummer wat je zelf geschreven hebt of niet? Ja, dat heb ik zelf geschreven en een uh, gedeelte heb ook uh, Jeroen Dirksen geschreven. Ah, oké. Okay. En uh, ja. die hebben het ook uh, uitgebracht. Die hebben het ook uh, uitgebracht uh, en dan samen met de Rood en het Blauw natuurlijk ook. Ja, ja, ja. En. Uh, ja, we hebben hem sa samen gemaakt, uh, Jeroen Dirks en ik en, uh, in de studio. Ah, Oké. Okay. Dus, uh, ik zat uh, toevallig uh, op Spotify te kijken voor, voor een lekkere uh, zomerse melodie. Ja, ja, inderdaad. Nou ja, dat en kan, nog, bij, uh, kan nog wel, maar... hè? Ja. Ik bedoel, uh, we zitten nog niet in de rest al lijken het er wel op, maar. Nee, het kan nog net allemaal. Het, dus, ja, <laughs> daarom. Hey, um, uh, ja. Dave. Even een andere vraag. Jij hebt, uh, jij hebt ook een site waar mensen jou kunnen vinden. Facebook, Twitter, uh, noem ja, maar op. Facebook, Facebook heb ik gewoon. En, uh, ze kunnen me natuurlijk ook... Uh, ja, Facebook natuurlijk op Dave Korteweg. Ja. En, uh, bij Rood en Blauw natuurlijk ook. Ja, ook uh, op YouTube? Op YouTube ook. Er staat een clip uh, van mij, van uh, Dave Korteweg. En dan uh, gewoon de titel van, uh, van de site. Van het nummer, we de ja. De ik de laat de je daar. nooit meer gaan, inderdaad. Ja, ja. En dan kunnen ze me allemaal vinden en... Uh, dan kunnen ze me ook berichten natuurlijk op uh, Facebook. Of uh, als ze me willen boeken, kunnen ze natuurlijk ook naar roodheidblauw.nl uh, gaan. Ja, inderdaad. En ik ze even de artiestennaam naam en, en dan komen ze bij mij. En even jou berichten via Facebook. Het komt altijd ja, goed. Ja, het komt allemaal goed. Ah, oké. Okay. Hey Dave, ik ga hem even draaien. Ik laat je nooit meer gaan. Ik wil jou bedanken voor je tijd. En uh, ja, graag tot de volgende keer met je volgende single natuurlijk jullie bedankt voor de uitzending. Ja, graag gedaan. En uh, succes met, uh, met het programma. Ja. En, en jij, met, uh, de avond, uh... jij met Jij uh, met het artiestenvak. Ja. Oké. We ah, gaan het okay. proberen vol te houden natuurlijk hè. Ja, zo is het. Gewoon volhouden houden. Ah, Oké, okay, ja, Dave. Hey. Oké, okay, dankjewel. Groetjes, goed weekend. Hoi, hoi. Jullie ook. Dank je. Ja. Hoi. Ik dacht bij mezelf, ja wat ik niet ga. Je hoort hier in mijn leven Ik dacht, deze kans moet ik nemen Ik liep naar je toe en ik vroeg je ten dans Je wilde wel dansen, dus ik neem een kans Lachte en je dans en we waren samen één Ik laat jou nooit meer gaan, nee S ochtends als avonds laat, ben jij maar het gaat Sinds die dag op een mooie strand, weet ik het zeker, laat ik nooit meer gaan Je bent de vrouw van mijn dromen, de mijn is uitgekomen Dus wat je ook zegt of wat je ook doet, laat jou niet gaan, we hebben het goed voor je zei, je bent mijn zonneschijn. Ik laat jou nooit meer gaan, mee. Ik wil echt alles aan jou geven. Jij bent mijn ben jij waar het om gaat. Zo, en dat was hij dan. Ja, wat vond je ervan? Ik vond het een leuk plaatje. Ja, toch? Ik had het nog niet eerder gehoord. Nee, maar, uh, een Leuk melodietje. Ik denk, ja, uh, Dave Korteweg en ik laat je nooit meer gaan. ja. Nou ja, en uh, jij bent natuurlijk nog steeds uh, Mits van hè? Ik ben er nog steeds. <laughs> we zijn alweer eigenlijk ja. aan het einde gekomen Ja, we zijn het, een uh, beetje aan het, het einde het gekomen inderdaad. Ja, uh, bij deze wil ik jou natuurlijk bedanken voor je komst hier naar de studio. Ja, ik wil jullie wel hartstikke bedanken voor de uitnodiging natuurlijk. En uh, hopen dat ik de volgende keer met de volgende single uh, weer terug mag komen. Ja, zeker. <laughs> nee, graag zelfs. Nou, daar kom ik. Nee, daar kom ik Dat komt helemaal goed. Prima. Hey, uh, ja, ik zou zeggen... Nogmaals bedankt voor je tijd. Ja, Fred, jij bedankt. En zo en, uh, lekker terug naar huis. En uh, eventjes lekker uit, uh, een uurtje, uitrusten. Een uurtje op de bank slapen. <laughs> en dan, dan, uh, dan mogen we weer. Ja, nou ja, dat uh, is het vak, hè? Dat is zo. Maar ja, hartstikke leuk. Oké, okay. hey, graag tot de volgende keer. Hé, hey, fijn weekend. Dankjewel. Ja, fijn weekend. Oh ja. Hoi, hoi. Henk dame en uh, wie denk jij wel wie je bent?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 Ik wil jou weer bij.